Het NOS-nieuws van 10 uur. Dit is Martijn Nijhuis met het NOS-journaal. De wedstrijd Nederland-Brazilië is vrijdag door 11,2 miljoen Nederlanders bekeken. Daarmee is de best bekeken middaguitzending ooit. In de lijst van meest bekeken voetbalwedstrijden alle tijden staat het duel in de kwartfinale op de vierde plaats. De meest bekeken voetbalwedstrijd blijft de halve finale wedstrijd Nederland-Brazilië van het WK van 1998. Die wedstrijd werd bekeken door 11,9 miljoen Nederlanders. Afgelopen vrijdag keken 9,3 miljoen Nederlanders thuis. Bijna 2 miljoen volgden de wedstrijd in de openlucht... in een café, op het werk of op een andere plaats. De Libiër die vastzat voor de Lockerbie-aanslag in 1988... kan nog wel 10 jaar leven. De man werd augustus vorig jaar door Schotland vrijgelaten... omdat hij nog maar drie maanden te leven zou hebben. De arts die de diagnose toen stelde schaamt zich nu voor zijn verklaring... In een interview met de Sunday Times geeft hij toe... dat de Libische autoriteiten bewust een arts hebben gezocht... die officieel wilde verklaren dat de Libische terrorist terminaal was. Ik wist dat de kans dat de man nog wel tien jaar zou leven... minstens 50% was op dus de oncoloog. De vrijlating van de Libier viel erg slecht bij de Amerikaanse regering. De Libier werd na zijn vrijlating als een held in zijn vaderland ontvangen. De Amerikaanse regering steekt zo'n 2 miljard dollar in zonne-energie... Van het extra geld wordt in de staat Arizona de grootste zonne-energiecentrale ter wereld gebouwd. Ook worden zonnepanelen geproduceerd die zo dun zijn als folie. Het is voor het eerst in de wereld dat die op grote schaal worden gemaakt. De 2 miljard dollar komt uit een speciaal potje dat bedoeld is om de economie te stimuleren tijdens de crisis. Volgens president Obama levert de investering zo'n 5000 banen op. Het weer. Overwegend zonnig en droog. wordt vanmiddag in het noorden 22 graden in het zuiden 27. Morgen en dinsdag iets koeler en kans op een bui. Dit was het n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 Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Zon, zon, zand, zand, zandvoort. En zomerhits. Dit is de zomer van ZFM. Met nu ZFM Jazz. Jazz, big games. En je take a base. Man now we getting the place. Take a box. Well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 Jazz, jazz, jazz, jazz, jazz, A little don't sound, oh that's positively, therapeutic, now you have jazz, jazz, jazz, that's jazz, now you have jazz, want dit is hem Jazz. De zondagse wekker op de Zandvoortse radio. Samenstelling en presentatie Tom Hendricks. Goedemorgen Zandvoort, Benveld en de regio. En goedemorgen luisteraars in een vreemde zoals Rien in Boetange, Lisa in Dokkum. En andere internetluisteraars in onder andere Brazilië, Tokio, noord Brabant en zelfs Hamburg. Vanmorgen een oogst van een snelle scan van mijn cd-kasten. Maar eerst een verzoek. Een bekende zandvoerder vroeg mij onlangs hoe ook alweer dat nummer heet dat begint met het geruis van de zee. Daar zijn er wel een paar van, maar hij bedoelde Ebtijd. En van dat nummer heb ik een prachtige uitvoering door het Nederlandse hardbopcombo De Houdini's. Niet met zeegeruis, maar een opname uit 1993. Met toen nog Boris van der Lek in de gelederen die op zijn tenoorszaks een schitterende solo blies... Heb tijd van de Houdini's. Bij Eppenvloed hoort natuurlijk in een badplaats ook een mooie boulevard. Vandaar deze Sunset Boulevard in 1966, gespeeld door vibrofonist Carl Tjader. Net hoorden we die mooie Nederlandse tenorblazer Boris van der Lek. Nu gaan we even op de Amerikaanse tour met de blanke tenorgigant Zoet Sims, die al jong drums en klarinet speelde. Hij zat onder andere in de bands van Benny Goodman, Artie Shaw, Stan Kenton en maakte deel uit van de befaamde saxgroep in de Four Brother Band van Woody Herman. In 1975, tien jaar voor zijn dood, maakte hij een prachtig gershwin album met Oscar Peterson op piano, Joe Peirce op gitaar, George Mirage op bas en Grady Tate op drums. Misschien is het al een beetje te warm voor een omhelzing, maar hier is de ballad Embraceable You. Vakanties in uh, midden nederland zijn intussen begonnen. Mijn kleinkinderen Maatje en Thomas zijn al aangeland in uh, Zandvoort, Zandvoort. En overal wordt gewaarschuwd voor drukte op de wegen. En ook files, omdat momenteel op tal van plaatsen aan de wegen wordt gewerkt. En dan voegen zich daar ook nog een keer al die kervens bij... die als caravane naar vakantieoorden trekken. Vandaar deze toepasselijke caravan, een succesnummer van de trombonist... Juan Toetsol en Duke Ellington. Deze uitvoering werd gespeeld door Duke Ellington zonder orkest, maar met bassist Charles Mingus en drummer Sam Woodyard. Het is een van de vele uitvoeringen die ik heb verzameld. en om een goede gewoonte niet af te leren, draai ik nog een versie. Nu van de jazzgitaristen Les Paul en Chet Atkins, Caravan. There's a change in the weather, change in the sea From now on there'll be a change in me Walk will be different, my talk and my name Nothing about me's gonna be the same Change my long term for a little short fact Change my number where I'm stopping at Nobody wants you when you're old and gray there'll be some changes made today there'll be some changes made change in the sea. From now on there'll be a change in me. What will be different, my talk and my name. Nothing about me's gonna be the same. Change my long talk for a little short match. Change my number where I'm stopping at. Nobody wants you when you old and gray. In 1960, toen bij Dave Brubeck en Paul Desmond het geld echt binnenstroomde vanwege het superbe nummer Take 5, maakte het Brubeck Quartet een opvallend album, namelijk met de blues- en jazzzanger Jimmy Rushing. Rushing was al vanaf 1929 zanger bij de band van Benny Moten en toen deze overleed in 1935 tot 1948 bij Count Basie. Uh, Joe Rushing nam zelf het initiatief om uh, met uh, het Brubeck Quartet een bijzondere begeleiding dus op te treden en een album te maken. En daar was het zojuist gedraaide, Del be some changes meet een fraai resultaat van. Afgelopen vrijdag draaide ik in vrijdagavond live veel jazzpianisten en onder hen was Horace Silver met drummer Art Blakey, oprichter van het hard combo The Jazz Messengers. Na de Jazz Messengers trad Silver in tal van combinaties op. Van hem vermoorden twee nummers uit zijn vroege periode. Allereerst uit 1952 met op tenor Lo Donaldson op Bas Gene Remy en Arthur Taylor op drums. The Things We Did Last Summer. En dat was nogmaals pianist Horace Silver. Maar nu in 1955 samen met drummer Art Blakey in het eerste stadium van hun beroemde combo Jazz Messengers. Op trompet Kenny Dorham, op tenor Henk Mobley en Doug Watkins aan de bas. En zij speelden een ballad van Dizzy Gillespie, I Waited for You. Bill Holman. Was niet alleen een uitstekend arrangeur die vele stukken speelklaar heeft gemaakt voor onder andere Stan Kenten. Hij had ook zelf een band. En daarin liet hij zijn uh, sonoren tenoorklank vaak klinken. Luister naar het werk van een muzikaal perfectionist. Bill Holman en zijn band met Goodbye Porky Pie Hat. Flirting with this disaster became me It named me as a fool who only aimed to be Almost blue Almost touching it will almost do There's a part of me that De verstilde uitvoering van Almost Blue door trompetist Chad Baker en de toenmalige popster Elvis Costello. Wie de pianist was weet ik niet, in ieder geval niet Diane Kroll met wie Costello nu getrouwd is. Wel weet ik dat het eerste uur van deze CFMDS bijna op is. Tot aan nieuws en reclame. Beautiful Love van Johansson. De McCoy Tyner.